10 uur, Jurie Stubenitski met het NOS-journaal. Van de kandidaatlijsttrekkers van het CDA is Henk Bleker veruit het meest omstreden. Volgens een peiling van Ipsos Sineveit wil 37 procent van de CDA-kiezers... beslist niet dat hij lijsttrekker wordt. Net als in andere peilingen is CDA-fractieleider van Haarsma Buma... de favoriet bij Ipsos Sineveet. Hij krijgt bijna 30 procent van de huidige en potentiële CDA-kiezers achter zich...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 In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Deventer zijn fans van Galatasaray de straat opgegaan en rijden toeterende auto's rond. In Den Haag waren wat kleine schermutselingen toen de politie een weg wilde vrijmaken. In Istanbul kan de politie tienduizenden fans nauwelijks in de hand houden, daarom is er traangas ingezet.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 In Duitsland heeft Borussia Dortmund na de landstitel ook de beker gewonnen. In de finale in Berlijn werd met 5-2 gewonnen van Bayern München. Voor Bayern maakte Arjen Robben een van de doelpunten. Het weer, vanavond wisselend bewolkt en droog. Morgen begint zonnig, smiddags bewolkt, maar het blijft droog en wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, is dat Tine? Het laatste uur van uh, NOS uh, langs de lijn. Ik zou zeggen blijf luisteren. We hebben uh, hockey zometeen, atletiek, eventueel Arjen Robben na die uh, bekerfinale die dus Borussia Dortmund won met 5-2 en uh, blijf vooral luisteren want we hebben nieuws vanuit. Uh, Turkije, daar is het, in Nederland is hier het kampioenschap uh, gevierd. Maar uh, ja, in Turkije is het behoorlijk uit de hand gelopen. Ik hoor dat we contact hebben met uh, Bram Vermeulen. Uh, even Bram, ik leg het even uit voor de mensen die het uh, net wellicht niet gehoord hebben. Turkse kampioenschap, Kalatasaray 0-0 tegen Fenerbahçe, Voor de achttiende keer uh, de titel veroverd, dat is mooi. Ja. Maar de fans van Fenerbahce, die konden het niet helemaal waarderen. Ze speelden tegen elkaar en toen ging het helemaal mis. Wat is er gebeurd? Ja, je moet je voorstellen dat uh, het uh, gespeeld werd in het Vinnerbadje stadion... zonder de fans van Galatasaray aanwezig... omdat de politie al vermoedde dat dat niet helemaal goed zou gaan. Uh, en vervolgens uh, ja, bleef het 0-0 en dus won Galatasaray want er uh, stond net één punt op voorsprong. Uh, en vervolgens uh, zijn de fans in woede ontstoken. Er werd, uh, onmiddellijk werden de stoelen uit het stadion gerukt... op het veld gegooid, naar de politie gegooid. Dat gebeurde allemaal binnen het stadion... Uh, waar de, de, de pers in de kleedkamer uh, werd gedreven. De spelers van Karatasaray uh, zijn tijdlang uh, in hun kleedkamer uh, hebben ze gezeten... en werden daar ook bedreigd door fans van Finobadje. En buiten het stadion uh, was het allemaal nog veel onrustiger. Ik heb uh, gezien... Op ...op de Turkse televisie dat auto's van politieauto's omver werden geworpen. De politie heeft met traangas geschoten, maar ook met pepperspray. Het is ontzettend hard geknokt rondom dat Vinobadje-stadion. De fans van Vinobadje zijn duidelijk niet te spreken over deze uitslag. Uh, is er iets meer duidelijk over uh, gewonnen? Want er gaan ook geruchten dat er zelfs doden zouden bij betrokken zijn. Ja, er, ging, uh, er werd hier op uh, de televisie gezegd... dat er in elk geval uh, één fan, een uh, man van 49... een, uh, een hartaanval uh, gekregen zou hebben. Dat kan misschien zijn door de traangas, maar dat weten we niet zeker. Dat gebeurt wel vaker in, in Turkije. Uh, maar inderdaad, ja, er is ontzettend hard geknokt. Uh, we hebben beelden gezien van, van gewonden. Uh, en ja, eigenlijk jammer dat het uh, zo is afgelopen. Want vanuit het hele land, uh, van Istanbul tot aan Hattay... Uh, aan de Syrische grens uh, kwamen berichten van... Uh, grote feesten, festijnen uh, door de Galatasaray-aanhangers... die hier in het stadion, bij hun eigen stadion in Istanbul... dat feest hebben gevierd, maar op alle plekken in Turkije. En ook uh, in Nederland, uh, van Rotterdam tot Den Haag... Uh, zelfs tot in Brussel, zelfs tot in Pennsylvania... is er vanavond feest gevierd, uh, lees ik op Twitter. Alleen, uh, ja, de enigen die niet mee wilden doen... waren natuurlijk de fans van Fenerbahce. En waar het nu nog om gaat, is... Of Galatasaray vanavond dat Vinnabadje stadion kan verlaten met de cup in handen. Want ze staan erop dat er een ceremonie komt. En dat ze in uh, dat stadion dat, die cup gaan ontvangen. Ik begrijp nu dat ze die voor de kleedkamer hebben ontvangen. En uh, er gaan nog geruchten dat ze erop staan dat het toch op het veld gebeurt. Maar daar is het uh, gewoon echt te onrustig voor op dit moment. Ja, maar er zijn ook geen fans. Nee, er zijn geen dus er fans. Vrouw, er, zijn veld... maar, er, er zijn alleen maar vijandige fans. Ja, ja, ja dan snap ik het wel. Dan is het gewoon uh, van, we zijn nu bij de vijand, dus dan willen ja. we het ook op het veld. Dat is waarschijnlijk ook de reden ja. waarom uh, de fans van Venerbatje zich zo slecht gedragen. Dat ze het gewoon uh, niet kunnen verkroppen... dat die cup ja. nu in hun stadion wordt weggegeven. Nou, ligt Fenerbahce uh, onder vuur, to say ja. the least... Uh, ja. vanwege dat omkoopschandaal. Ja. Uh, dat imago wordt er natuurlijk niet beter op, kan ik me voorstellen. Hoe zijn de reacties? Nou ja, dit, heel veel mensen noemden het uh, vandaag uh, Arabische lente in, uh, in, in Turkije. Uh, dit is toch geen Syrië, jongens. Het is, uh, het is een voetbalspelletje. Uh, het is inderdaad ontlading van een zeer, zeer slecht voetbaljaar, kun je zeggen. Afgelopen maanden ging het natuurlijk alleen maar over dat omkoopschandaal... waarin Vinobadje als hoofdverdachte gold. Uh, de Turkse Voetbalbond heeft juist deze week de zeer omstreden beslissing genomen... om alle teams, dus ook Vinobadje, vrij te spreken van omkoop dat alleen specifieke personen eh, vervolgd zullen worden. Maar er is hier heel veel commentaar op gekomen. in Turkije. Ook daarbuiten moeten we nog maar zien wat de UEFA er allemaal van gaat vinden. Maar in principe was het goed nieuws voor Badje. Maar misschien hadden de fans natuurlijk toch liever laten zien... dat ze ook landskampioen kunnen worden eh, zonder die omkoping. Dus dit was, had eigenlijk het jaar moeten zijn waarin ze het allemaal goed konden maken. En dat is op één punt na niet gelukt. En misschien verklaart dat ook wel de woede van vanavond. Ja. Is het nu rustig trouwens? Het is redelijk rustig. Uh, wat, wat ik nu zie is vooral het feest vieren aan de kant uh, bij het stadion rondom Galatasaray En uh, de politie is op het moment de rotzooi aan het opruimen. gewonden aan het opruimen rondom het Vinobadje stadion. Maar ik weet niet of het zo blijft. Goed. Uh, mocht er nog iets veranderen, mocht er meer nieuws zijn, dan uh, horen we dat graag van je. Mogen duidelijk zijn. Bram van Beulen was dat over de rellen in Turkije. Naar aanleiding van het kampioenschap van Galatasaray. Voor de 18e keer kampioen geworden. Speelde 0-0 tegen de Aasrivaal van Fenerbahce... En toen ging het daar mis met de fans van Fenerbahce. Bram van Beulen. Dave Edmonds was dat I hear you knocking. Tien over tien, op het scherm zie ik dat Betis Sevilla tegen Barcelona speelt. Dat is op zich niet zo heel erg belangrijk, want het is allemaal wel beslist. Maar Ibrahim Afellay, even in het verlengde van het EK, begint daar in de basis. Dus die kan daar uitgebreid zijn minuten maken. Goed, dan eh, hoort u wat ruis op de achtergrond. Dat betekent dat wij contact hebben met iemand aan de telefoon. In dit geval is dat de kano-vader Robert Bouten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de vraag is of die goed is natuurlijk. Uh, de nee, EK Slalom, is eigenlijk... nee dat wist hij niet. Uh, EK Slalom in Augsburg. Uh, iedereen ging er eigenlijk vanuit dat je je zou uh, kwalificeren voor de Olympische Spelen. Jij zelf ook. Ja. Maar het is niet gelukt. Wat is er, uh, uh, wat is er niet, gebeurd? Het is niet gelukt. Uh, ja, anderen waren sneller. Uh, ik had in principe een uh, nou, uh, prima voorbereiding, nog goed aan de start. Maar, uh, nou ja, geen ultimale run en dus ook geen uh, olympische kwalificatie. Hm. Ja, maar wat ging er nou echt mis? Want het was geen ideale run, maar... Uh, was je zelf niet snel genoeg? Heb je fouten gemaakt? Uh, straf gekregen? Of, of wat is er gebeurd? Um, nou, ik had op een deel van het parcours geen, uh, geen ideale lijn, waarvoor, waardoor ik een poortje aanraakte. twee strafseconden gekregen um, en daarna nog wat, uh, wat, wat tijd liet liggen wat, uh, ja, wat met de kopkosten. In mm. principe had ik genoeg snelheid in me. Het ging uiteindelijk om... Uh, nou, allemaal Volgens mij zaten we met uh, zes man... die uh, moesten kwalificeren voor de Olympische Spelen... in dezelfde seconde. We zaten heel dicht bij elkaar. Uh, en uh, nou ja, ik zat net in de verkeerde helft van die seconde. Tja, niet te geloven. En dus, dus, dus, dus hoeveel jaar training? Vier jaar training nu? Want je was met de vorige speler was je er ook bij, hè? Ja, in Beijing uh, vroeg de Olympische Finale en nu, uh, vier jaar later, vier, uh, vier jaar training en wedstrijd, voor, uh, later uh, misken Ja, hoe hard is dat? Heel hard. Ja. ja. Het uh... Goed, ik ben nu vooral heel moe. Het, uh, het is nog niet helemaal aangekomen. Dat zal wel naar de komende dagen komen. Ja. Ja. Wat wat, wat, wat dacht je toen je het hoorde? Of je zegt net van ja, het is niet aangekomen, maar wat, wat, wat dacht je? Zie je dan in één keer vier jaar voorbij komen? Um, ja, nou ja, goed, in die, uh, in, die in die paar seconden kwam inderdaad die, die vier jaar arbeid samen. En um, Goed, de vier jaar verdwijnen niet opeens. Maar um, ja, het, het was heel onwerkelijk om. Uh, uh, te weten dat het plan hier opeens ophoudt. En niet, uh, niet op de spelen gaat eindigen, maar gewoon uh, vandaag is geëindigd. Heb je dit scenario überhaupt ergens ooit in je, in je hoofd gehad... dat het zou kunnen gebeuren? Ja, goed. Uh, of mag je daar als topsporter uh, niet aan denken? Jawel, nou ja, alle scenario's komen langs. Uh, ik ben uh, soms nog wel eens een denker. En uh, uh, goed, uh, er is heel veel tijd in, in, in de voorbereiding. Dus... Um, er schiet van alles wel uh, voorbij, maar het is nooit een, uh, een hele serieuze gedachte geweest. Nee, nee. Uh, gisteren de vrouw ook al niet, hè, geplaatst? Uh... Nee, goed, uh, Claudia die mist het net. Claudia Leenders, maar goed, zij is 17. Dus voor haar zou het, uh, uh, het de verrassing zijn geweest als, uh, als het gehaald had. Ja. Zij zat er wel ontzettend dichtbij. Uh, maar uh, ja, voor haar was het anders dan, uh, dan voor mij. Ja. En uh, de, de, de, hoe oud ben jij? 27. 27. Ja, dat is een heel bizarre vraag natuurlijk om erover door te filosoferen. Maar uh, ga je ervoor nog een keer te spelen? Weet ik niet. Het zou, uh, qua leeftijd uh, zou het makkelijk kunnen. Uh, het is meer de vraag of, het, uh, uh, of ik het uh, nog vier jaar kan... Uh, kan opbrengen. Ik heb de uh, afgelopen vier jaar vooral uh, op een individueel programma gedaan. Waar ik uh, zelf al eens heb een, uh, rond moeten breiden met, uh, met steun van sponsoren. En uh, ik weet niet of ik dat uh, zo nog vier jaar kan volhouden. Hmm. Ja, dat is begrijpelijk. Ja, dat... Uh, voor mensen ja. die, die weten wat je hebt doorgemaakt. Maar uh, heel veel luisteraars zullen niet begrijpen wat je de afgelopen vier jaar allemaal hebt door moeten maken. Of allemaal ervoor hebt moeten laten staan. Ervoor heeft gedaan. Kan je een beetje een idee geven? Ik ben dit jaar uh, drie weken thuis geweest. Drie weken in Nederland geweest. Um, dus zo nou ja, ik krijg ik wel een idee van mijn programma. Dat wil heel veel uh, in het buitenland trainen om uh, goede trainingsomstandigheden op te zoeken. Um, en nou ja, dag in dag uit. En uh, daarbij uh, nou ja, moet ik zelf ook mijn hele programma organiseren van... Um, nou ja, van waar ik slaap tot uh, hoe ik ergens kom, uh, tot dat ik een coach aan de kant heb staan. Ja. Ja. Ken nagaan wat je er allemaal voor hebt gedaan. Uh, vraag je dan zelf af, is het dan allemaal voor niks geweest, of kun je jezelf iets verwijten, ja. of, of is het zover nog niet dat je daarover nadenkt? Nou, goed voor niks uh, is, is, is zo'n periode niet zomaar, want inderdaad, nou ja, kijk, mijn prestatiedoel heb ik nu niet gehaald. Maar er liggen nog veel meer doelen in zo'n uh, intern zo lang traject. Um, dus, dus voor niks is het uh, is het nooit. Maar uh, ja, ik zal in de komende, komende tijd er uh, rustig op moeten gaan terugkijken wat, uh, wat er allemaal gebeurd is en uh, ja, wat ik ervan uh, wat ik uit mee kan nemen. Ja. Verliezen hoort bij topsport. Ja, er zijn geen garanties. absoluut geen garanties in de topsport. En dat uh, was uh, vandaag uiteindelijk duidelijk. Ja, dat is duidelijk. En nu de landenwedstrijd nog, die is niet Olympisch, hè, begreep ik? Uh, nee, die is niet Olympisch. Die we, maar die hebben we vanmiddag gevraagd. En daar uh, nou, zijn we vijftig geworden, wat uh, nou ja, een behoorlijk uh, acceptabel resultaat is voor, ons, uh, voor onze jonge ploeg. Ja, maar je wordt uh, je wordt er niet veel vrolijker van, hoor ik. Nou goed, nee. <lacht> nou ja, het is, het is uh, aardig. En we hadden zelfs nog een kort. Uh, daar medaillepotentie, medaille maar uh, dat is net ook door de vingers geglipt. Hm. Maar uh, de, die landenwedstrijd was bijzaak in vergelijking met uh, mijn Olympische kwalificatie. Hm. En nu, wat, uh, wat, ja, je programma voor de komende maanden wordt in één keer anders. Het is over, het is klaar. Um, qua Olympische Spelen wel. Ik heb nog uh, twee World Cups op programma staan in juni. En... Um, Verder moet nog maar blijken hoe het gevuld wordt. Ja, ik kan me voorstellen. Eerst maar even een paar dagen niks. Ja, uh, minstens een week. Ja, ja. Ja. Nou, kop op, zeg ik dan altijd maar. Je hebt er niks aan, maar ik vind het wel even leuk om te zeggen. Ja, bedankt. Oké, okay. kadervader Robert Bouten was dat. Die dus, uh... Dankjewel. Dankjewel. Slaap lekker, wou ik zeggen, maar ja, of dat lukt. Robert Bouter was dat vanuit uh, Augsburg, die er dus niet in geslaagd uh, is... om bij het uh, EK Slalom de Olympische Spelen te bereiken. Het is over en sluiten, wat dat betreft. Goed, uh, de Giro d'Italia, wielrennen dus, de ronde van Italië. Zeven etappen vandaag, met de eerste aankomst, uh, aankomst bergop. Sebastian Tiememan, was het ook gelijk spektakel? Eigenlijk viel het een beetje tegen. Uh, je denkt, eerste aankomst bergop, daar gaan uh, de klassementsrenners elkaar bestoken... Maar die uh, lange aankomst bergop, dat was een klim van 20 kilometer... was een klim uit uh, de tweede categorie. Uh, er werd ook wel hard gereden door het peloton... Uh, dat uh, jacht maakte op een groepje met vluchters. Maar doordat eigenlijk het tempo hoog lag, uh, wist niemand te ontsnappen... en gingen we, dreigden we eigenlijk op een soort massasprint bergop af te gaan... want de vluchters werden gepakt met nog uh, één kilometer te gaan... de Spanjaard José Herada als laatste... Um, maar er kwam nog een aanval van Michele Scarponi... de, de winnaar van vorig jaar van de Giro, nadat nou, Contador geschorst werd. En die kreeg een, een beetje een lepe Italiaan met zich mee van Astana. Paolo Tiralongo, 34 jaar, wint bijna nooit. Uh, won vorig jaar in de Giro een etappe. Dat was zijn eerste zege in zijn lange carrière. En Tiralongo liet Scarponi het werk doen... en glipte in de laatste 70, uh, 70 meter... Iets meer dan millimeter. Om Scarponi heen. Gaf hem nog net geen handje. Dank je wel voor het werk. En zo wint Tira Longo van Astana dus de etappe. Zijn tweede overwinning ooit in zijn carrière. Scarponi wordt tweede. Op een handvol seconden. Frank Slek derde. Joaquin Rodriguez vierde. En rijder Hesje dan vijfde. Dat zijn wel de namen die je daar wel verwacht. Maar dat kwam dus tot stand na een etappe die me toch een beetje tegenviel. Ja, de verschillen zijn nog niet gemaakt. Nee, absoluut niet. Nee, we zijn eigenlijk... Stilsek zegt, uh, geen steek verder gekomen dan naar gisteren. Nee. En hoe zit het met de Nederlanders? Nou, uh, we zagen Stef Clement even in de aanval. Uh, begin van die lange beklimming uh, werd teruggepakt. Daarna moest hij eraf, kwam hij weer terug. Uh, Tom Jelten Slachter, die is uiteindelijk ook gefinist in die groep, op 11 seconden van, uh, van winnaar Paolo Terrelongo. Dat is een jonge jongen, rijdt voor de Rabobank-wielenploeg. Vorig jaar uh, startte hij ook in de Giro, viel hij uit. Dat was kort na die zware volpartij die Wouter Weiland het leven kostte. Toen schrok iedereen, misschien kun je dat nog wel herinneren. Uh, nou, nou, Tom Jalten slacht en mag deze ronde van Italië rijden. Eigenlijk met een soort vrije rol om te kijken waartoe die in staat is. Nou Vandaag finishte hij dus hij dus in de, de groep der favorieten... en in het algemeen klassement staat hij ook heel netjes op de 33ste plaats... op 1 minuut en 29 seconden van Rijder Hesjedal. Mm -hmm. Canadees van Garmin, dat is de nieuwe leider. Paolo Tiralongo, de ritwinnaar van vandaag, staat tweede op 15 seconden. En Rodriguez derde op 17 seconden. Ook daar de verschillen heel klein. Ja, Kortom, eerste week zit erop, maar hij moet eigenlijk nog beginnen. Ja, eigenlijk wel. Ja. We wisten van tevoren dat zwaartepunt van deze Ronde van Italië in de laatste week ligt. Uh, morgen is de tweede aankomst berg op. Maar ook dat is eigenlijk weer een klim van tweede categorie. Dus dat zou zomaar een, een kopie kunnen worden van de rit van vandaag. Goed wachten af. Dank wel, Sebastian Timmerman. Oké. Okay. ben ik, next to me. We staan vijf voor half uh, elf. We gaan uh, naar het hockey, want er is uh, behoorlijk hockey uh, vanavond, vanavond. Of vanmiddag eigenlijk, op uh, hoog niveau ook. Want uh, Amsterdam heeft het tweede duel in de halve finale uh, van de playoffs met 4-3 gewonnen van Kampong. En met uh, deze overwinning en die van afgelopen woensdag... staat het team van coach Taco van de Honerts in de finale. Tim Steens sprak met de coach. Ja, Taco, jullie winnen vandaag 4-3 voor Kampong. Over twee wedstrijden moet ik zeggen, jullie zijn eigenlijk wel de betere ploeg. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat wij uiteindelijk net, uh, net wat sterker zijn. Maar uh, ja, Kampong speelt, speelt gewoon vreselijk goed dit jaar. En uh, wij hebben het sowieso altijd moeilijk tegen Kampong. Dus het waren weer twee wedstrijden die eigenlijk alle uh, twee kanten op kunnen. En wij, uh, ja, gelukkig zitten wij twee keer aan de goede kant. Ja, want vandaag, uh, je kwam heel, heel snel, maar je kwam uh, in de eerste een 2-0 achter. Toen dacht je van nou. Ja, nou, we, we begonnen een beetje ja, niet helemaal goed, vond ik. En mm -hmm. uh, toen was ik eigenlijk bijna 2 achter achterkwam. Want we, dat, we hebben vaak wel iets nodig om, uh, om goed te gaan hockeyen. Ik vond 2-0 een beetje overreven. Zeg maar, <laughs> maar, uh, maar vanaf dat moment gingen we eigenlijk veel beter hockeyen. het was blijven een open wedstrijd, hoor. Want zij, zij komen er scherp uit. En, uh, maar toen hadden we ze zeg maar, wel beter, uh, beter vast de rest van de wedstrijd. Was het een beetje te vergelijken met die wedstrijd van afgelopen woensdag? Of was dit een hele andere wedstrijd? Nou, deze was wel veel spannender, denk ik. Want uh, het ging echt heen en weer. En zeker de laatste vijf minuten. Links, kans, rechts. Dus het was wel, uh, voor het publiek het echt heel leuk. Uh, maar wel vergelijkbaar. Ja. Ze uh, ja. hebben tegen ons wel een, uh, het spel wat ons niet echt ligt. Even nog naar je keeper. Kijk, Klaas Vering. Want zij hebben een goede strafcorner die Thijs de Werd. Maar hij had er goed het uh, oog in, in die corners. Hè? Had je ook een beetje... Opgewezen, denk ik. Ja, nou, Klaas is want dat, dat hoef je niet echt even te wijzen, want Klaas is uh, al jaren doet hij dat. Uh, hoe spannender het wordt, hoe beter hij wordt. Vorig jaar play-offs, weet je wat dan nog weet. Ja, ja. Toen had hij ook echt alles en vandaag ja. Ja, is hij ook weer ijzersterk, dus dat is heerlijk voor ons. Ja, en nu uh, Rotterdam-Bloemen moeten nog een wedstrijd spelen morgen, uh, wat denk je? Nou, ik, uh, mijn ervaring in die POS is, als je de, de tweede verliest en je moet de derde, dan heb je altijd wel een beetje een dreug gekregen. Mm -hmm. dus, uh, maar ja, Bloemen nou, is uh, wel wat dat betreft een ervaren ploeg. Dat, uh, ja, ik, is, ik vind het heel moeilijk om daar iets uh, over te zeggen. Ik zou nu na deze, na vandaag Rotterdam zeggen, maar ja, uh, nou, ik weet het niet. Ga je kijken morgen, of weet je nog niet? Ja, ik ga kijken. Ik ga kijken. Ja. Het zou mooi zijn tegen Bloemen, als ze die finale halen. Hè? Want daar staat natuurlijk aan Bovenlander, jouw oude maatje van vroeger. Dat jullie die finale spelen tegen elkaar. Ja, misschien gaan we wat naast elkaar op de bank zitten. In het midden zetten we een bank meer gaan we samen kijken. Ik weet het niet. Ja. ja, als dat gebeurt, natuurlijk ja, is het leuk, echt vlog Maar het, heeft niet, weet je, het is niet verder iets bijzonders of uh, het is gewoon leuk. En jullie willen wel kampioen worden, denk ik. Hè? Die landstitel weer prolongeren. Dat zou mooi zijn. Ja, natuurlijk. Natuurlijk willen we dat. Ja, niks anders. Ja. Heb je wel de ploeg ervoor, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja. We zullen het zien tak. In ieder geval gefeliciteerd met het halen van de finale. Dankjewel. Taco van de Honderd was dat. Kampong verloor dus en speelt dus om uh, plaats uh, drie volgende week. Wat recht geeft op uh, deelname aan de Euro Hockey League. Speler Constantijn Jonker was er afgelopen woensdag nog niet bij. Maar hij kon vandaag wel starten, maar kon het verschil dus niet maken. Tim Steens praat nu met hem. Ja, Constantijn, jullie verliezen je met 4-3 van Amsterdam, maar ik denk dat je met uh, opgeheven hoofd het veld kan, kan verlaten. Ja, dat zeker. Ik vind dat we net als uh, afgelopen woensdag een uh, hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Kom kwam, uh, naar mijn idee verdiend op 2-0. Daarna laten we misschien een beetje, uh, beetje schieten. En dat is ook een beetje de spanning toch, hè, want dat is echt de eerste ontmoeting dan met Amsterdam. En dan staan we er uh, 2-0 voor in het Wagner. Misschien hadden we toen door moeten, uh, door moeten mm. drukken. Uh, jammer dat we nog net op de slag van rust 2-1 tegenkrijgen. En toen die 2-2 en 3-2 voor hun vielen, toen was ik zeker, we gaan die 3-3 maken. Uiteindelijk trekken we aan het kortste eind. Zonde. Als je deze twee wedstrijden vergelijkt, deze en afgelopen woensdag, kan je die eigenlijk vergelijken? Of waren het twee verschillende wedstrijden? Dat vind ik moeilijk. Voor mij is het sowieso moeilijk te vergelijken. Woensdag zat ik aan de kant. Vandaag uh, mocht ik hem spelen. En uh, ik kan je zeggen dat het uh, aan de kant zoveel intenser is en zoveel vervelender is. Ik vond het enorm spannend afgelopen woensdag. Ik vond onze eerste helft eigenlijk beter. Tweede helft Amsterdam wat beter, dus uh, ja, dat is misschien de onervarenheid die wij uh, toen en misschien nu nog steeds hebben. Maar goed, uh, allebei uh, mooie wedstrijden, maar helaas zonder resultaat. Nou, even naar jou persoonlijk kijken, je had last van je enkel, uh, vorige week niet meegedaan. Hoe is het nu met die enkel? Uh, hij voelt niet goed, Hoe moet ik zeggen, met deze, uh, dit publiek, adrenaline, spanning, en uh, ja, een schitterende wedstrijd, dan, dan voel je niks eigenlijk. Wat heb je precies? Ik had een uh, klein scheurtje, had, of misschien eigenlijk nog wel heb, een klein scheurtje in mijn enkelband. En uh, ik had hem helemaal, hij was helemaal ingetaped. Ik ben deze week ontzettend goed behandeld, vijf uh, à zes uur per dag uh, behandelen. Hele goede zorg, ontzettend goed. En ik had, hij was zo ingetaped vandaag dat ik uh, niks kon verseren. Dus dat, uh, dat er niks uh, meer kapot kon gaan. Dus toen was het alleen, uh, ja, kan de pijn, uh, houdt de enkel het. En uh, nou, dat was er een volmondig jaar deze wedstrijd. En het ging goed hè, want je scoorde ook nog. Ja, ja, uh, dat, dat was eigenlijk van tevoren ook een beetje het idee. Ik, ik zat vanmorgen al van ja, het voelde ook weer niet, was niet zo, zo fit als een hoentje maar zo te zeggen. Dus ik dacht, uh, ja, ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team. Ik ben heel blij dat ik de corner kon halen waar die goal uit kwam. En die uh, nog een goal kan maken. Ik moet ja. de laatste tweede helft moet wel de 3-1 scoren. Dan uh, krijg ik een goede kans, 1-1 op, op plaats. En uh, Ik wil hem door zijn benen spelen, maar die, die pakt hij goed. Dus ja, ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. Maar uh, ja. helaas hebben we er niet veel aan. En had je morgen kunnen spelen met die enkel, of niet? Ja, dat werd net ook gevraagd. Uh, weet ik eigenlijk niet. Wat dat betreft was het het enige voordeel. Dat, uh, ja, ik denk dat ik een hele reactie ga krijgen uh, vandaag en uh, morgenochtend. Laten we zullen het zien. Uh, ik hoop uh, dat we komende week nog mogen spelen tegen Bloemendaal. Dat is afhankelijk van het resultaat van morgen natuurlijk. En uh, donderdag gaat het zeker lukken. Ja, want voor de goede orde, dat is nog belangrijk voor de EAL volgend jaar. Klopt. Uh, Rotterdam is in de reguliere competitie eerste geworden. En uh, heeft daarom al een EAL ticket Dus mocht Bloemendaal winnen, dan uh, is, zijn, uh, spelen we niet meer voor de derde vierde plek. Mocht Rotterdam winnen, dan doen we dat wel. En uh, wat, daarom, wat dat betreft hoop ik natuurlijk dat Rotterdam morgen wint. Dankjewel, uh, Constantijn. Ja, graag gedaan. Or maybe even making up. Check it! I'm Mr. De strijd tussen Rotterdam en Bloemendaal bij het hockey om een finale plek in die uh, playoffs is nog niet beslist. Afgelopen woensdag won de trainer Floris-Jan Bovenlander het eerste duel uh, met Bloemendaal. Vandaag was Rotterdam de sterkste in eigen huis, werd het 1-0. Al voor de wedstrijd had Rotterdam-trainer Reinhard Wolf het gevoel dat Bloemendaal te pakken was. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het was eerlijk gezegd woensdagavond. De wedstrijd hebben we wel eens met 1-0 verloren, maar daar hebben we toch... We, alhoewel de wedstrijd niet groot was... hebben we daar de beste kansen en de meeste corners gekregen. Daar win je nooit een wedstrijd mee. Maar dat geeft wel het vertrouwen dat je wat kan tegen dit Bloemendaal. En dat hebben we vandaag wel laten zien. Ja, want morgen moet je weer tegen Bloemendaal... om te kijken of je tegenstander kan worden van, van Amsterdam. Wat is jouw indruk na die twee duels tegen Bloemendaal? Ik denk dat jullie een beetje gelijkwaardig zijn. Dat het 50-50 wordt morgen. Klopt. Dat kan, dit zijn wedstrijden waar... waar die op het scherf van ons heden gespeeld gaan worden. En dat kan natuurlijk beide kanten op. Nou, denk ik dat, uh, dat de flow waar wij nu in zitten... dat het altijd wel lekkerder is om de tweede dan de eerste te winnen. Want Bloemendaal is hier natuurlijk wel naartoe gekomen met het idee... we gaan het vandaag beslissen. Maar goed, dat is, uh, dat is allemaal een broodje aanverhalen. Het gaat, het gaat er morgenmiddag drie uur. Speelde een stuk aanvallender Bloemendaal in vergelijking met, met woensdag. Het lijkt wel of Bovenlander wat meer vertrouwen in het team heeft gebracht... Nou, daar, daar leek het wel op. Ja, want de, de, de Woensdag waren ze natuurlijk heel voorzichtig... en hebben ze bijzonder weinig mogelijkheden gecreëerd. En dat is vandaag wel anders geweest. Een paar weken spelen jullie al zonder jullie uh, Nieuw-Zeelandse internationals. De, de cracks van Rotterdam, kan je ze wel noemen, het afgelopen seizoen. Uh, hoe heb je dat uiteindelijk opgevangen, dat je hier toch een uh, volwaardige wedstrijd speelt? Nou ja, we hebben, hebben Maurits Hetsbergen op de lijst gezet. Dat is een hokje die natuurlijk gewoon goed mee kan. En daarnaast hebben we, natuurlijk, we hebben al heel lang geweten dat de jongens er niet bij zouden zijn. Dus we hebben ook wat jongens voor kunnen bereiden op, op het grote werk. En daar hebben we de laatste vier wedstrijden van de competitie voor gebruikt. En, en de eerste wedstrijd, dat was natuurlijk vier dagen na een zeer succesvol EHL op paasweekend. Eh, ging dat allemaal nog niet zo goed. Tot de rust 1-1 bij Bloemendaal. Vervolgens werden we eraf gespeeld met 5-6-1. Eh, maar die wedstrijd daarna hebben we toch goed werk geleverd. En zijn we uiteindelijk als eerste in de competitie geëindigd. Eh, en dat, dat hebben we eigenlijk als voorbereiding op deze wedstrijd volgenomen. Ja, dat was eigenlijk de eerste schrik, hè? die 6-1 in Bloemendaal. Toen dacht je, oh jee, hoe moet het allemaal verder? Maar het is allemaal meegevallen. Dat is zeker meegevallen en ik moet eerst zeggen dat het niet zo heel erg rauw om was. Omdat daar toch wel in één keer in beeld komt wat je vooral niet moet doen met het team wat we nu hebben. En dat, eh, daar komt een steeds groter begrip voor met elkaar. Wat is er aan de hand met, met Roderick uh, Weushoff, de strafcorner? Je hebt er uh, acht gehad in de, in de wedstrijden tegen Bloemendaal en niet één keer gescoord? Nee, nou, dat bewaart hij waarschijnlijk vanmorgen. <laughs> nee, hij heeft... Uh, wat, wat er natuurlijk gebeurt... De, dit, zijn, dit is de finale van het Nederlands kampioenschap... of de halffinaal van de Nederlands kampio kampioenschap. Daar staat hij tegen Jaap Stokman... een van de beste keepers van de wereld te spelen. Daarnaast Rogier Hofman en uh, Ronald Brouwer. Dat zijn jongens die een geweldige corneruitloop uitloop hebben. Dus dat legt veel meer druk op onze corner. En uh, uh, dat is gebleken. Maar goed, we, we kunnen morgen. Maar je hebt wel... dus niet gevonden wat je daar tegen moet doen? Nog niet, nee. Nee. Heb je dat bewaard voor morgen? Nee, dat zullen we zien. Nee, dat is flauw natuurlijk. Maar dit, dit zijn prachtige duels en dat, dat is op voorhand nooit beslist. En voor of niet en voor de keepers niet. Um, Rotterdam en Bloemendaal. Ik zei het al, twee gelijkwaardige ploegen. Uh, zonder één buitenlander. Dat is nog jaren niet voorgekomen nee. de afgelopen tijd. Dat we een halve finale hebben van een play-off zonder dat er buitenlandse spelers nee. zijn. Is dat lekker? Nou ja, het maakt de teambespreking wat eenvoudiger, want alles, alles gaat in het Nederlands. Uh, in die zin lekker, maar heel, uh, we hebben de jongens er graag bij uiteraard. Want die jongens, die Zeelanders horen wel een beetje Botterdam, Rotterdam, die hebben hier een geweldige bijdrage geleverd. En, uh, en, en hopelijk zijn ze er volgend jaar ook bij. Je gaat wat sterren missen volgend jaar, Ruist op weg, Van de Horst weg. Ja, die, die zijn er volgend jaar niet bij. En daarom is het juist des te belangrijker voor deze jongens ook om het, om het hier heel fatsoenlijk af te, roen, af te ronden. En daar doen ze hun uiterste best voor. Dit lijkt het jaar om kampioen te worden, als je het ooit nog wil worden. Nou ja, volgend jaar wil ik het ook graag. Maar het gaat om nu, heb ik altijd geleerd. En, uh, en nu is voor ons niet verder dan morgen. En dan staat Bloemendaal op het programma? Exact. Dankjewel, Succes morgen. Dankjewel. Reinhard Wolff was dat tegen uh, Gerard de Groot. Wilren en Kenny van Hummel heeft zijn eerste overwinning geboekt... in het shirt van Vakantseleid DCM. Uh, hij moest in de tweede etappe van de ronde van Picardie... moet hij het afleggen uh, tegen Nasser Bouhani. Maar de... Uh, Nasser Bouhani moet ik waarschijnlijk zeggen... want het is een Fransman, maar die werd later uit de uitslag gehaald... omdat hij onreglementair zou hebben gesprint. De leiding bleef in handen van een Duitser, John Degen -Kolb. Hij heeft in het klassement met nog één rit de Boeg. Vier seconden voorsprong op Van Hummel. En de Tsjechische tennisser uh, Thomas Berry heeft de finale bereikt van het Masters toernooi van Madrid. Hij won uh, uh, twee sets in de tiebreak van de Argentijn Juan Martin del Potro. Berry speelt de finale tegen de Zwitser Roger Federer, die op zijn beurt in twee sets won van de Serviër Tip Sarovic. Down to the sea again. I wanna go talk, I wanna go, don't know when I wanna go even if I'm snowed up. Oh I wanna go. I wanna go seek your hiding place. I wanna go far.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 bring me down En flame on my head. In Hoorn had het grootste gedeelte van de Nederlandse atletiektop... zich uh, verzameld voor de jaarlijkse flint -record wedstrijden. En uh, met de Olympische Spelen in het vooruitzicht... ook een Europese titelstrijd stonden de wedstrijden... vooral in het teken van de limieten, zoals het zo mooi heet en vorm behoudt. Voor de kwalificaties natuurlijk. Floris van Horen die ging kijken... en maakte een overzicht van de belangrijkste atleten... en de opmerkelijkste resultaten. Hey. In plaatsen, klaar. Met de 100 meter voor mannen en vrouwen gingen de recordwedstrijden in horen van start. Met veel wind, een dun zonnetje en af en toe een buitje waren de weersomstandigheden verre van ideaal. En ook deze finale zijn ze correct weg. Is het Patrick, Giovanni, Jorgen en En ook deze zie ongemeen spannend... In ieder geval de winnende tijd, offshore show state, 10-38. Toch vielen de tijden niet tegen. Bijvoorbeeld op de 100 meter bij de mannen. Maar Patrick van Luik zich kwalificeerde voor de Europese kampioenschappen. De sprinter hield daar een goed gevoel aan over. Nou ja, het was een goede dag. Uh, het was mijn eerste wedstrijd sinds augustus 2011. Ik open gelijk in een uh, 10-23. Weliswaar met iets te veel wind. Maar uh, het was gewoon goed. En In de finale dacht ik, van, ik ben er klaar voor. Maar ik startte mijn blok en mijn blok gaat weg. Dus ik zat dan niet meer in mijn race. En na 40 meter of zo begon in mijn kuit wat te tikken. Ja, dan probeerde ik van door te lopen. Ja, dat werkte niet. Dan liep ik 38. Dus uh, over algemeen als ik zo 38 loop, dan uh, zit er wel wat moois in. Ja, die 10.23, daar zag ik een heel enthousiast vingertje omhoog komen. Ja, want het was lang geleden dat ik hard heb gelopen dan mijn PR. Dus dat voelde gewoon weer goed. En we hebben gewoon verschrikkelijk hard getraind. En nu kan ik eindelijk een rustperiode aan. En dan uh, hoop ik dat ik sneller ga lopen straks. Komt overeen met je verwachtingen? Uh, nou, eigenlijk had ik verwacht dat ik vandaag langzamer zou lopen. Omdat we heel zwaar hebben getraind. En, uh, we hebben wat testtijden gedaan en zo. Die gingen daadwerkelijk langzamer. Omdat ik ze hier liep. Maar uh, mijn coach uh, Errol die had een, uh, een visie. En die wilde dat ik uh, niet nu hard loop, Maar over een aantal weken. En vandaag heb ik me toch gekwalificeerd voor het EK. Dus uh, dat betekent dat ik daarheen ga. Dat ik daar mooie, mooie dingen kan gaan doen. En niet alleen Patrick van Luik plaatste zich definitief voor de Europese kampioenschappen, ook Robert Lathaus mag naar Finland. De 800 meter won hij in 1.46.88. Een overtuigende overwinning. Het ging. Uh, ja, erg lekker, erg soepeltjes, erg makkelijk. Uh, we gingen ook wel ietsjes te langzaam, eigenlijk naar mijn zin. Ik had eigenlijk iets harder willen openen op de 400, en ook op de 600. Maar uh, dat maakt het allemaal niet uit. Het is, uh, ik hoefde hier geen Olympisch limiet te lopen natuurlijk. doe ik ook twee weken in, uh, op de FBK-games. Dus uh, het gevoel tot 700 was eigenlijk heel goed. Heel relaxed. Als je de omstandigheden in ogenschouw neemt, is dit dan ook het maximale? Uh, het was niet het maximale. Het is wel ontzettend koud. Dus dat werkt absoluut mee. Dat scheelt je echt wel uh, een goede seconde, denk ik. Maar daar we nog wel iets meer met betere tegenstand. Uh, had ik er nog wel iets meer uit kunnen halen. Want ja, je loopt gewoon. Hè, de haast loopt voorop. Ja, als die iets te langzaam gaat, is helemaal niet erg. We uh, halen dingen van Haast, haas. Dat is al uh, heel, heel aardig van dat hij wilde lopen. Want het is vrij, vrij moeilijk om een haas te vinden dat ik voor uh, 1 minuut 18 op de 600 meter. Dat is dat is gewoon best hard. En als je dat loopt, dan loop je ook meteen dan ben je ook Nederlandse top. Dus het was super goed dat hij ons allemaal wilde hazen. En dan die kou uh, meegenomen. Denk ik dat ik uh, heel erg tevreden mag zijn met deze tijd. Hè. Op uw plaatsen. Klaar. De Bakker kwam in actie op de 100 meter horde. Een goed indoorseizoen leverde haar een WK-deelname op. En die vorm wil ze doortrekken in het buitenseizoen. En lijkt uh, correct weg deze zeer snelle serie. Een mooi veld. Met Dag Schippers in Baan hier. Maar het is toch laaf heeft. Sharonen Bakker van Nea Volharding. is tijd 13-14. In haar allereerste wedstrijd lukte dat. Met een nieuw persoonlijk record van 13 seconden, 14 ste Tevens de derde tijd op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ja, fantastisch. Ik was nog even niet heel enthousiast. Want ik wilde even weten wat de wind was. En uh, of hij niet gecorrigeerd werd. Want uh, 13-14 is ook tevens het limiet voor de EK 23 dus, uh, maar van binnen was ik natuurlijk al gigantisch blij dat je dat in je eerste wedstrijd loopt. Ja. Je hebt een uh, fantastisch indoorseizoen gehad. Was je nieuwsgierig naar je presteren hier, buiten? Ja, heel erg. En, uh, eerst zat ik steeds tegen mezelf. Ja, wat moet ik nou verwachten voor een tijd? En, uh, maar toen dacht ik eigenlijk van ja, waar ben ik mee bezig? Je bent jezelf alleen maar heel veel druk aan het opleggen. En uh, je moet gewoon doen wat je indoor deed en gewoon lekker gaan racen. En dan uh, komt die goede tijd vanzelf wel. En uh, dat heb ik gedaan. En uh, ja, super. Is jouw voorbereiding heel anders geweest dan vorig jaar? Uh, nee, het is eigenlijk niet heel anders geweest dan vorig jaar. Alleen wat je ziet is dat gewoon alle, alle dingen gewoon beter gaan. Mijn techniek gaat beter, mijn kracht gaat beter, mijn snelheid gaat omhoog. En uh, ja, dat zie je dan ook in de tijden. Maar de beste prestatie in Horen werd geleverd door Erik Kadeh. 67,30 meter in de KD, persoonlijk record, banenrecord, record. In de KD, 67 meter 30. Met 67 meter en 30 centimeter vestigde de discuswerper een nieuw persoonlijk record. En hij nam de derde plaats in op de wereldranglijst van dit seizoen. Ja, uh, voor mijn gevoel was het nog niet de ideale worp, maar uh, het kwam er wel lekker uit en hij uh, vloog goed. Toen ik het op het bord zag staan, was het toch wel aardig verrast. Wer heb je een persoonlijk record, dan gebeurt er hier iets. Dan komt iedereen hierheen. Merk je dat? Ja, tuurlijk zie je dat wel. Maar dat was wel mooi om te zien. Volgens mij waren de rest van de onderdelen een beetje op zijn eind aan het lopen. Toen iedereen kwam hier naartoe getrokken. En, uh, ja, dan, uh, ze verwachten dat de Nederlandse record eraan gaat, hè? of de hovens in ieder geval. Ja, ik was er uh, niet echt mee bezig. Ik wou gewoon een goede serie inzetten, een lekker gevoel. Nee, mijn energie nam een beetje af, de laatste Wop, en ik ging ook iets te, te veel forceren. En dat, ja, dat was gewoon jammer. Die laatste Wop die voelde op zich wel oké okay op het einde. wat was hij? 65 hoog, geloof ik, of zoiets. Ja, dat is nog niet slecht natuurlijk, maar ja. Ah, je zegt, van iedereen hoopt op een Nederlands record. Natuurlijk. Dat zit toch ook in jouw hoofd? Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, ik, uh, ja, maar ik heb het gevoel, het is gewoon een kwestie van tijd. Ik bedoel, ik ben van plan om nog... Uh, nog uh, acht jaar te werpen of misschien nog wel langer. En uh, dat Nederlandse record dat gaat er echt nog wel een keer aan. Ik blijf me verbeteren. En uh, als het niet dit jaar komt, dan komt het volgend jaar. Ik wil gewoon een keer goed presteren op het toernooi. En dat is mijn doel voor dit jaar. Je hebt vorig seizoen ook een uh, jaar gehad waarin je goed van start ging. Waarin verschilt dit jaar van vorig jaar? Ja, vorig jaar toen kwam ik terug uit Amerika. Toen begon ik met een 63, liep liep allemaal stroef. Mijn lichaam voelde wat vermoeider aan. En... Ik moet zeggen dat ik nu ja, best fris ben. En ik koop met een 67 hier in Nederland. En, uh, ja, uh, ik denk dat ik gewoon meer rust heb gevonden. Ook. En, uh, meer een overzicht over het geheel. Dat het elk jaar, zeg maar, die, dat besef neemt steeds meer toe. Ik denk dat dat het belangrijkste is. derde op de wereldranglijst van dit seizoen. Is dat nog belangrijk? Nah, ja, dat, is, dat klinkt leuk natuurlijk, maar dat zegt niet zoveel. Kijk, als sta ik eerste met 70 taken, als ik in, uh, als ik in uh, Londen uh, 62 gooi en ik licht eruit, dan heb je er helemaal niks aan. Dus uh, nee, daar da da hecht ik niet heel veel waarde aan. Het is gewoon leuk en ik wil gewoon in Londen gaan Hij eindigt met 65, 76. Winterdiscswerpen met 67 meter 30. Onze man in Londen deze zomer. Dames en heren, laat je horen voor Erik KD. Pimmy. Ja. Pimmy. Kram mij. You were trying to find a restaurant to get me some food, and someone says, Hey, boy, we don't show you guys. Shame on them. <laughs> and if we live in our democracy, and you, the new G5, twofold, then use your power to vote, doing someone like the En so what the fuzz. Nog uh, 2,5 minuten, zit deze langs de lijn erop. Ik uh, vermeld u nog even dat René Smaal er niet is geslaagd om de uh, Europese titel Karate in de klasse tot 75 kilogram te prolongeren. Hij verloor op Tenerife in de finale van de Italiaan Boussa. En daardoor moest uh, Smaal zich dus tevreden stellen met het uh, zilver. De Nederlandse vrouwen die uh, grepen in de landenwedstrijd net naast de bronzen plak. In de om de derde plaats verloor de equipe met 1 Juco. Verschil van Duitsland. En dan uh, Ricky van Walswinkel. Die uh, heeft zojuist uh, voor Sporting Portugal met uh, Mitchell van der Graag op de tribune. Zo hadden wij eerder kunnen horen tegen Sporting Braga uh, de 1-0. Sporting dus 1-0 voor. Is verder niet van belang, maar we dachten het is een Nederlander. Dus misschien aardig om even te vermelden. Andere kampioenen in Hongarije. De landstitel voor de zesde keer in acht jaar tijd. Uh, gewonnen door uh, Depressen. De ploeg bleef het hele seizoen ongeslagen, dan ben je de beste. Slovan Liberec werd kampioen van Tsjechië. Na dat kampioen Pilsen, Victoria Pilsen, op 0-0 werd gehouden. Ook nog de Formule 1. Autocreur Lewis Hamilton is door de stewards van de Formule 1 gestraft... voor het feit dat hij te weinig benzine in zijn McLaren had. De Brit veroverde bij de kwalificatie van de grote prijs van Spanje de pole position... maar bleek na afloop niet het vereiste minimum aan benzine in zijn auto te hebben... En daarop besloten de stewards hem eh, terug te zetten naar de laatste positie. En daarom mag de Venezolaan Maldonado vanaf Pol beginnen. Zijn we er dan? Nee, nog niet. BMX'er Twan van Gent is derde geworden in de tijdritfinale van de BMX Supercross op Papendal. Van Gent moest alleen in Australië, Fields en Allet Strombergs voor zich dulden. Van Gent er daarmee zijn goede vorm die hem eerder al een Olympische nominatie uh, opleverde. En dan de australische tenner Samuel Groth Die heeft tijdens een challenger-toernooi in het Zuid-Koreaanse uh, plaats Busan de hardste service geslagen die ooit is gemeten. De ATP maakte bekend dat de nummer 340 van de wereldranglijst uh, de bal een vaart meegaf van 263 km per uur. Het wereldrecord stond op 2,51 van Ivo Karlovic. Goed, dat u het weet. En dan, zometeen, met het oog op morgen en daarin te gast... Garland de Carlin Jeffries, ik moet zijn naam goed zeggen, die kennen we hiervan. Take me to the en misschien gaat hij dat uh, ook wel uh, straks zingen, je weet maar nooit. Met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Max van Wezel. Ik wens u nog een heel fijn weekend en een mooie moederdag. Dag.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 Good thinking. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven, of zomaar een toespraakje op een bruiloft, overtuigend presenteren of voor de vuist wegspeech je, leer met de training spreken in het openbaar. Kijk op spreek.nl. Dat is spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Monta.